5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws en Co. Veel mensen worden nog steeds achtervolgd door problemen met woekerpoders. Hun verhalen hoort u zo op deze nationale ontwoekerdag. En roekeloos rijden moet nog harder gestraft worden. Vindt het kabinet? U hoort nu al meer over de plannen in het NOS-journaal. Dorot Meegens. Inderdaad, minister Grapperhaus van Justitie... wil strengere straffen voor roekeloos rijgedrag. Hij komt net een wetsvoorstel... waarin zwaardere straffen staan voor allerlei vormen van gevaarlijk rijgedrag. Zoals appen achter het stuur, bumperkleven, onverantwoorde inhaalmanoeuvres en door rood licht rijden. Voor appen achter het stuur wil Grapperhaus... een maximale gevangenisstraf kunnen opleggen van twee jaar. En wie daardoor een dodelijk ongeluk veroorzaakt... kan wat hem betreft maximaal zes jaar krijgen... Het voorstel gaat niet over het gebruik van een mobiele telefoon in een dashboardhouder, waar het Hof in Leeuwarden zich vandaag over uitsprak. Acht leden van een Duitse rechtsextremistische groep zijn veroordeeld tot straffen van vier tot tien jaar. De zeven mannen en een vrouw hebben volgens de rechtbank de afgelopen jaren verschillende aanslagen gepleegd. Correspondent Jeroen Wollers. Twee opwoningen van asielzoekers waar volgens de openbaar aanklager... door meer geluk dan wijsheid eh, niemand ernstige gewond of, uh, of erger is geraakt. Ze zijn veroordeeld ook voor het opblazen van de auto... van een politicus van die linken. Nou, al met al wilden ze met uh, ja, extreem rechts- en nazistische gedachtegoed... angst uh, aanjagen volgens de uitspraak. Het kabinet trekt 4 miljoen euro extra uit... voor palliatieve terminale zorg. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat geld nodig omdat verschillende hospices in de financiële problemen kwamen. Het geld is hard nodig, want steeds meer mensen vragen om stervensbegeleiding... zegt de Koepel voor Organisaties in Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. We weten ook dat de komende jaren de vraag naar zorg... in die laatste levensfase steeds meer gaat toenemen. We hebben te maken met de dubbele vergrijzing, Meer mensen worden ouder. Dat betekent dat de vraag naar deze zorg steeds meer gaat toenemen. En ja, Je hebt ook geld nodig om laat ik zeggen, daarin te kunnen doorgroeien. De Belastingdienst heeft net als gisteren last van een DDoS-aanval. Daardoor kunnen de servers het niet meer aan... en kunnen mensen sinds half drie vanmiddag geen aangifte doen. Het UMC Utrecht kan met een nieuwe scan voortaan na een minuut al vaststellen... of iemand een delirium of delier heeft. Daarbij zijn mensen door een infectie plotseling verward... en kunnen ze gaan hallucineren. Andere methodes duren langer en geven minder zekerheid. Rijkswaterstaat haalt morgen ter hoogte van het Friese Sint-Jacobi-parochie een auto uit de Waddenzee, meldt Omroep Friesland. De auto staat al een paar dagen tientallen meters uit de kust. Waarschijnlijk is de bestuurder het ijs opgereden en heeft zijn auto daar achtergelaten. Brussel tikt Nederland op de vingers voor het mogelijk maken van belastingontwijking. EU-commissaris Moscovici noemde Nederland in een lijstje met foute belastinglanden, zegt correspondent Arjan Noorlander.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 De individuele tijdrit in Parijs-Nice is gewonnen door Wout Poels. De Nederlander was in de 18,5 kilometer van La Fouillouze naar Saint-Étienne... de snelste in een tijd van 25 minuten en 33 seconden. Luis Leon Sanchez blijft in de gele leiderstrui. Poels staat tweede op 15 seconden van de Spanjaard. Het weer verspreid over het land valt een bui. Het is 6 tot 10 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Koelt het af tot rond het vriespunt. In het noorden is lokaal kans op mist. Morgen buien, maar soms ook zon. En dan wordt het weer een graad of Laten we eens kijken hoe het is op de weg inmiddels. Weenand Zwaan. De avondspits is wat drukker dan normaal. Maar dan kijken we alleen maar naar de getallen. Want als je naar de realiteit kijkt, dan zie je eigenlijk toch maar weinig bijzonderheden. Ja, ten noorden van Amsterdam was een aanrijding op de A8 bij Osaan. Dat was alweer snel van de weg af. Maar het is nu wel behoorlijk vastgelopen op de A10, de ringweg. Vooral eh, voorknopend Koenplein op de A10 Noord. Daar zien we een half uur vertraging. Maar ook op de A10 West vanuit de Koentunnel loopt het vast. En daarachter op de A5 vanuit Hoofddorp. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is een Ongeluk gebeurt bij Noodorp. Daar staat nu 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En de vertraging op de A58 is nog altijd vrij groot. Van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 6 kilometer. Met een half uur extra reistijd. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè?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 Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt. Of koop iets moois op marktplaats.nl/slash kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst. NPO Radio 1. NOS NTR. Roekeloos verkeersgedrag. Zoals bijvoorbeeld appen achter het stuur. of rijden onder invloed. wordt voor strenger bestraft in de toekomst. Blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Grappenhuis heeft gepresenteerd. Ik ben er helemaal klaar mee. Als je op deze manier. Uh, ...een ongeluk veroorzaakt... Dan krijg je echt een hoge straf. Dat zal niet meteen die zes jaar worden, want de officier en de rechter kijken heus naar alle omstandigheden van het geval. Maar je krijgt een forse straf. Lara Rensen, nieuws en go. Laten we meteen naar Den Haag gaan naar verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat wil minister Grapperhaus van Justitie hiermee bereiken? Ja, dat is eigenlijk heel simpel, Lara. Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag, vindt het kabinet. Dat aantal verkeersslachtoffers is sinds enkele jaren weer stijgende. In 2014 waren het er nog 580, in 2016 waren het er 629, uh, over 2017 zijn de cijfers het nog niet, nou, maar in elk geval is vanwege die stijging in het regeerakkoord afgesproken dat de straffen voor gevaarlijk, voor roekeloos rijden omhoog moeten uh, en Grapperhaus die voert nu eigenlijk uh, met dit wetsvoorstel het regeerakkoord uit. Waar het uiteindelijk om gaat is dat we zeggen... als je aan het verkeer deelneemt, dan moet je dat doen met aandacht, met concentratie. En als je zo nodig vindt dat je aandacht aan andere dingen nodig hebt... dan ga je niet het verkeer in, want anders breng je de levens van anderen in gevaar. En dat hebben we in een paar hele akelige situaties de afgelopen jaren ook gezien. En daar wil ik vanaf. Ja, met die akelige situaties doelt de minister op een aantal ernstige verkeersongelukken die bijvoorbeeld door dronken rijden zijn veroorzaakt, die door appen veroorzaakt waren, en waarbij de veroorzakers er met een betrekkelijk lichte straf van afkwamen, als gevolg van hoe de wet nu is geformuleerd. Nou, daar, daarover was ook steeds de publieke verontwaardiging groot, en daar is het kabinet ook niet doof voor, dat is een andere reden voor deze nieuwe zwaardere straffen. En denk dan bijvoorbeeld aan een ongeluk eind vorig jaar, een jonge vrouw reed toen append op de fiets een oude vrouw aan, die oude dame die bezweek aan haar verwondingen, en de de fietser die kwam er vanaf met een taakstraf van 150 uur. Een bekend geval is ook een, een, een Poolse automobilist die in Limburg een taakstraf kreeg nadat hij een uh, ongeluk had veroorzaakt waarbij een meisje en haar grootouders allebei uh, om het leven worden uh, zijn gekomen. Nou het begrip roekeloos rijden is daarom in de nieuwe wet aangescherpt en verduidelijkt. Appen wordt er bijvoorbeeld aan toegevoegd als vergrijp en de straffen worden verhoogd zodat de rechter makkelijker tot een schuldige verklaring kan komen en ook een zwaardere straf kan opleggen. Uh, wat we nou gedaan hebben is omdat de rechters uh, ja, het soms moeilijk hadden... om precies te kunnen definiëren wanneer ze spraken van roekeloos rijden. We hebben in de wet heel duidelijk nu gedefinieerd... Uh, een hele lijst van wat roekeloos rijden is. Ik noem even een paar heel duidelijke voorbeelden. Mensen die levensgevaarlijke inhaalmanoeuvres uithalen... zoals ze wel eens bij die televisieprogramma's zien. Mensen die uh, gewoon op een druk kruispunt door rood uh, racen. Uh, mensen die... Uh, gewoon zitten te appen terwijl ze uh, in, het, uh, in het verkeer uh, rijden. Dat zijn situaties waarvan we zeggen... daar breng je het, uh, de levens en het welzijn van andere verkeersdeelnemers echt mee in gevaar. Dat accepteren we niet en daar hebben we een hoger... Strafmaximum opgezet. Nou, dat ben ik wel benieuwd als je de minister zo hoort. Waar moeten we dan aan denken als het gaat om hogere straffen? Wilke? Nou, nu heb je bijvoorbeeld rijden onder invloed. Daar kan nu maximaal drie maanden gevangenisstraf voor worden opgelegd. Dat gaat omhoog naar één jaar gevangenisstraf. Zeer gevaarlijk rijgedrag met gevolgen, dat wordt uh, dat artikel dat is uh, verduidelijkt, aangescherpt. Daar kun je straks zes jaar gevangenisstraf voor krijgen als er bij zo'n uh, gevaarlijk rijgedrag, als dat tot een dodelijk ongeluk leidt. Uh, gevaarlijk rijgedrag uh, zonder gevolgen. Die categorie bestaat nu nog niet in de wet. Maar die komt er wel in te staan. En daar kun je dus ook twee jaar gevangenisstraf dan voor krijgen. Oh. Dus het is niet alleen dat de boetes omhoog gaan... maar ook uh, de, de gevangenisstraffen die je ervoor kunt krijgen... die worden aanmerkelijk uh, verhoogd. Uh, dus er is absoluut wel sprake van een, een, een hogere strafmaat... Uh, als deze wet in werking is getreden. Ja, en daar gaat natuurlijk een signaal van uit, kan ik me voorstellen. Maar het is de bedoeling dat de verkeersveiligheid hiermee verbeterd wordt. Dat kan wel... Voorstellen dat dat nog lastig gaat worden? Uh, hoe nou ja, handhaaf je dit? Gaat dit werken? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag met, met nieuwe regels. Uh, de minister die rekent onder andere op de afschrikwekkende werking van die hogere strafmaat. Het, het zal voor sommige mensen misschien uitmaken: het idee dat ze ergens zes jaar voor kunnen krijgen in plaats van uh, één jaar. Uh, maar veel zal natuurlijk in de praktijk afhangen van de pakkans. Als je ergens een hogere straf voor kunt krijgen, maar je weet dat je toch nooit gepakt wordt, ja, wat maakt het dan uit? Dus die pakkans die moet omhoog. Uh, en om die reden onderzoekt uh, de minister ook samen met zijn collega Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat of er ook een app kan komen voor op de smartphone, een soort als een soort black box waarmee het makkelijker zou moeten worden om het rijden achter het stuur te bewijzen. En dan heb je natuurlijk die hogere pakkans... die in combinatie met een hogere strafmaat... misschien tot het lagere aantal verkeersdoden zal kunnen gaan leiden. En waar zitten ze nu in dat hele wetgevingstraject? Nou, dat, is, dat begint eigenlijk nu pas. Het, het wetsvoorstel is geschreven. Dat gaat nu de zogenaamde consultieve ronde in. Dat betekent dat allerlei organisaties en instanties... daar hun advies over kunnen uitbrengen. Dan moet de Tweede Kamer er nog over gaan debatteren... Vervolgens moet die nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Dus daar zijn ze dit, ja, dit hele jaar minstens nog mee bezig. En misschien duurt dat ook nog wel uh, tot en met 2019. Maar voor die tijd zal die wet zeker niet in, in werking treden. Dankjewel Wilco. Nieuws go. Wij gaan naar uh, <coughs> mooi wielernieuws. Want zojuist heeft wielrenner Wout Poels de tijdrit van Parijs-Nice gewonnen. Na de eerdere zeggen van Dille groenewegen is dit al het tweede Nederlandse succes. Dagsucces in Parijs-Nice. Wielercommentator Sebastian Timmerman is bij me. Sebas, um, Wout Poels, ik heb even teruggekeken hè, die was echt met afstand de sterkste. Ja, 11 seconden in een uh, tijdrit over uh, 18,5 kilometer. Dat is, uh, dat is een behoorlijk verschil. Ja, je zag dat achter hem de rijders behoorlijk dicht op één zaten... en hij springt er in positieve zin dus uit. Individuele tijdrit, dan denk je misschien niet meteen aan Wout Poels... Hè? oud-winnaar van luik Bastenakenluik. luik Goede klimmer, maar dit was een tijdrit over geaccidenteerd terrein. Vooral de eerste acht kilometer liepen behoorlijk heuvel op. Ja, en dan zie je dat Wout Poels ook een hele goede tijdrit kan rijden... en uh, dat bewijst hij dus in, uh, in deze etappe van parijs Niet. Hij wint 11 seconden voor een Spanjaard, Soler en de Franse man Ali Philippe wordt derde. Belangrijk dat Louis-Leon Sanchez, de nummer zeven zijn voorsprong op Poels in het klassement deels in stand hield. Die oh, okay. houdt nog 15 seconden over. Dus, dus er gebeurt niet zoveel in het klassement? Nou, Poels klimt naar de tweede plaats oh. achter Luis Leon Sanchez. Dat was de leider, blijft de leider, maar levert van de 43 seconden... dus wel een hoop in. Houdt 15 seconden voorsprong over op Wout Poels. Dus de dubbelslag zat er net niet in. Maar voor Poels is het mooi en ook voor zijn ploeg, hè, voor Team Sky. Want ja, die ploeg heeft wel wat tikken te verduren gekregen... met alle publicaties in Engeland rondom Froome. Rondom pakjes uit het verleden. Dus die konden wel een, uh, een goed nieuwsbericht gebruiken. Ja, zeker. En uh, ja, de Nederlanders doen het goed. Mogen we dat ook even benadrukken? Ja, zeker weten. Naar Groenewegen. Nou, dat memoreerde je al. In de, de Massasprint uh, twee dagen geleden. Dat was een hele mooie overwinning. De, deze sprint er inderdaad uit. Uh, dus de Nederlanders doen het prima aan het begin uh, van dit seizoen. En zou Pols uh, Parijs niet kunnen winnen? Want hoeveel zei je nou dat hij nu achter staat? Op 15 1? Seconden, seconden. Op Luis Leon Sanchez. Uh, een teamgenoot van hem, Heenau, staat ook nog in de top 10. Dus Team Sky. Ik kan twee rijders gaan uitspelen. Morgen is een heuvelachtige dag. Maar dan liggen de beklimmingen wel redelijk van de finish verwijderd. Daarna worden het drie dagen echt heel zwaar. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn de dagen dat er flink geklommen moet worden. Maar Poels in deze vorm en met zijn klimcapaciteiten is zeker uh, kandidaat om uh, Parijs Nieuws op zijn naam te schrijven. Ik hoop absoluut. je graag weer te zien. Uh, gauw weer te ja. zien hier. Dankjewel, Sebastian. Ja, dat schaatsen dit weekend. Dus daar ga ik naartoe. Oh, oh jeetje, ja, jij doet alles. Ja. Wijnand Zwaan, die doet de files. Ja, dat is een uh, ongeluk gebeurd met drie auto's. Op de A325 bij Arnhem. Vanuit Nijmegen veroorzaakt nu, dat nu file vanaf knooppunt Ressen 6 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder spelen er nog wat andere niet al te grote problemen in deze avondspits. De spitsstrook is dicht op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld door een technisch mankement. Dat betekent wat extra vertraging. En er is een vrachtwagen stilgevallen op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Gouda. En daarachter staat nu 9 kilometer file. Ik moet even naar België. Het is 15 minuten over 5, want daar is een flink wapenarsenaal van de Hells Angels in beslag genomen. Het gebeurde tijdens een grote politieinval, waarbij ook 12 leden zijn opgepakt van de Hells Angels. In totaal vond de politie 50 wapens, waaronder 8 vuurwapens en 800 patronen. Correspondent Sander van Hoorn. Nou, motoclubs als de Hells Angels, maar ook Satudara, no surrender, die zijn in Nederland groot. Hoe zit dat bij jou ja. daar in België? Nou waren altijd minder groot, maar zijn zeker aan het groeien en dan met name in het uh, hoekje waar uh, uh, België grenst aan uh, Nederland, maar ook in de buurt ligt van Duitsland, Luxemburg. Dan nou hebben we het over uh, Belgisch Limburg. Daar zien ze toch een uh, hele sterke toename en dus ook een toename van de illegale activiteiten. Clubhuizen die worden opgericht, maar volgens justitie soms ook als dekmantel voor andere dingen gebruikt worden. Uh, ja, en ze weten ook niet precies waar die motorclubs uh, op uit zijn. Ja, om uh, illegale dingen en om hegemonie. Dus dat leidt onderling tussen tot, tot conflicten. Dat hebben we ook al gezien hier. Um, maar bij de vondst was bijvoorbeeld ook een, een, een politielogo gevonden. Dus justitie krapt zich op dit moment achter de oren... Uh, wat daar nou weer de bedoeling van was. Uh, wat ze in elk geval heel duidelijk zeggen... is dat er een relatie is tussen de druk op die motorbendes... in de buurlanden, Duitsland, Nederland... en de mate waarin ze in België in opkomst zijn. En met die vraag of dat inderdaad iets is wat een bekend fenomeen is toog ik naar de minister van Binnenlandse Zaken, Jan, Jan Bon. Lara Rent! Het nee, dat... ja, is een Jan fenomeen ja. dat uh, motorbendes die eerst een voet aan grond hebben in Nederland of in Duitsland, dat die uh, toch uitkijken om ook chapters uh, aan deze kant van de grens uh, neer te zetten. Mm -hmm. En dat is een fenomeen dat we toch zien, uh, zien, zien toenemen. Ja, want vandaag ging het dan om invallen bij de Hells Angels, maar ook andere motorbendes zijn in toenemende mate actief in Limburg? Ja, inderdaad. Het is niet alleen de Hells Angels, maar ook alle andere, alle andere dingen tonen wel, uh, tonen wel interesse om zich hier uh, te nestelen. En, en komen we regelmatig tegen, ja. Maar goed, dat ze dat nu in België doen, dat heeft onder andere als reden... dat in Nederland ze bijvoorbeeld hard worden aangepakt. Wat kan justitie, wat kunnen burgemeesters in Nederland... wat hun Vlaamse eh, ambtsgenoten niet kunnen? Wel, we zijn die mogelijkheden voor onze burgemeesters ook aan het uitbreiden. Wij inspireren ons op de bibop wetgeving in, uh, in Nederland... waar door burgemeesters een aantal zaken zelf kunnen doen... zonder iedere keer via de justitiële weg te moeten gaan. Dus burgemeesters gaan bij ons meer middelen krijgen... om uh, te weten te komen, mensen die een vestiging... bijvoorbeeld een horecazaak willen zetten, neerzetten of... Uh, andere en zo die kunnen gebruikt worden voor geld wit te wassen. Mm -hmm. uh, waar dat de burgemeesters meer informatie kunnen bekomen. Dan zeggen van inderdaad hier zitten malefide mensen of malefide organisaties achter. En die die dan ook kunnen weigeren om die vestiging neer te zetten. Een ander belangrijk verschil is dat uh, motorbendes bij ons in Nederland uh, aangemerkt worden als criminele organisatie. En volgens de justitie is het daarmee makkelijker om ze te vervolgen. Uh, is dat iets waar België ook over nadenkt? Maar van het moment dat die een criminele organisatie is vervolgen we Maar wat je niet kan, kan uh, zeggen is dat omdat mensen uh, ik zou zeggen, zo'n gek aan hebben van, van maar zeg, de health angels dat ze dan ook vallen onder criminele organisaties, wanneer zij natuurlijk uh, uh, criminele feiten achter hun naam staan... Dan hebben, we, dan hebben we meer middelen. Heeft u al enig idee waar de motormiddeners naartoe zullen gaan... op het moment dat ze in België strenger aangepakt worden? Ja, terug naar Nederland. <laughs> ik, ik heb daar geen idee van. We zullen, we, we, we zullen wel zien. We weten dat criminaliteit altijd een fenomeen is... dat zich verplaatst de weg van de minste weerstand zoekt. Uh, dus wanneer de weerstand ergens anders opgedreven wordt, ja, dan moeten we zien dat we volgen. Want uh, wat wij niet willen is dat die, dat die bendes en ook andere criminaliteitsfenomenen uh, onze, onze samenleving komen destabiliseren. lente in de herfst en de kikkers op toenemen. Aanstaande vrijdag staan ze in Deventer en de week daarna in Sneek. Acht minuten voor half zes. Twaalf jonge lezersjes zijn vandaag benoemd tot kinderjury die het beste kinderboek gaat kiezen. Maar de echte jonkies, de peuters en de kleuters, die doen niet mee, terwijl er eh, ja, door hen ook veel boeken worden, voor hen ook veel boeken worden gemaakt. Prentenboeken bijvoorbeeld. En die hebben tegenwoordig vaak een maatschappelijk thema. In de kinderboekhandel in Utrecht merken ze dat ook. Dit boek dat is vorige week verschenen. De boer en de dierenarts. Eerder was van hun het lammetje dat een varken is. Dat is ook een ontzettend leuk boek. Um, heb jij misschien mijn olifant gezien? Van David Barrow. Ik vind dit... In dit kader ook de moeite waard. Sarah Snufje. Dorothee Kras van de Kinderboekenwinkel hier in Utrecht. Die haalt ze zo uit de schappen, hè? De maatschappelijke thema's. Zijn dus eigenlijk uh, zijn het een beetje twee uh, drie thema's die, er, die ertussen liggen als je naar maatschappelijke thema's kijkt. Culturele diversiteit, dat zijn natuurlijk de boeken waar uh, gekleurde nou, kinderen andere kleuren hebben, alleen maar blank. Twintig, dertig jaar geleden was er, vrij, was er best veel te krijgen. Maar het is ook een hele tijd dat er bijna niks was. En zeker zo de laatste jaren dat je echt een beetje schaamde... als er een keer vraag naar was van een klant... dat je eigenlijk bijna niks uit de kast kon leggen... al helemaal geen keus kon voorleggen. Sarah's Snufje dus. Sarah Laten we even een ander type dan... Uh, het lammetje dat een varken is, dat gaat over genderdiversiteit. Het is een varken per ongeluk geboren in het lichaam van een lammetje. Het knappe van dit boek is dat, vind ik dat het natuurlijk al mooi geïllustreerd is en, uh, en leuk verteld Dat je, het is gewoon een ontzettend leuk boek. En je hoeft verder helemaal niet te praten met kinderen over genderdiversiteit. Dat woord valt gelukkig ook nergens in het boek. Ook niet in een verantwoording of in een. Uh, maar het, het is wel het is gewoon een heel erg leuk boek. En ja, toevallig zit dat thema erin. Maar die... Lees eens een stukje voor. In de schapenwijn grazen de schapen, ze eten gras... en lopen rond in hun mooie witte trui van wol. In de Biggenpoel liggen de varkens. Ze rollen door de modder en doen verder niet zoveel. Maar wat is dat? Een lammetje in de modder? Wat een gek lam, roepen de schapen. Wat een raar lam, roepen de varkens. Ik ben niet gek, roept het lammetje. Ik ben een varkentje. En hij rolt nog eens door de modder. Nou... Heeft het, het een scheren. happy end? Uiteraard. Ja, moet dat bij, bij zo'n boek? Het is voor kinderboeken, voor zulke jonge kinderen... want ze hebben het nu echt over kinderen van... Uh Drie, vier, vijf jaar is het wel heel fijn als het goed afloopt. Ik kijk ondertussen even bij de kassa. Mag ik u even kort iets vragen, mevrouw? Het schijnt dat er steeds meer kinderboeken verschijnen... met een maatschappelijk thema, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit... of anders samengestelde gezinnen. Uh, wat vindt u daarvan? Prima. Ik, uh, ik vind boeken kopen voor kinderen hartstikke leuk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet specifiek zoek... naar een boek over dat onderwerp, maar ik denk dat het heel goed is. Of een boek met bruine kindertjes erin, bijvoorbeeld? Dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd, maar nu u het zegt... Ik denk dat dat inderdaad... Ja. En wat koopt u nu? Koopt u nou een beetje een lekker diverse... Ik wil een leeuw, heet het boek. Ja. Mevrouw de verkoopster, waar gaat dit boek over? Het gaat over een jongetje die uh, een huisdier wil. En ik zie dat het een blank jongetje is. Ja. <laughs> Hebt u veel boeken hier met donkere kindertjes erin? Uh, niet veel. Hoe verhoudt nee. het zich op het totaal, denkt u? Bij prentenboeken is het denk ik 1 op 10. 10 procent. Wordt nou, dat er specifiek naar gevraagd? Nee. Kind aan huis, hier, Jaap Frieso, of niet? Hallo? Ik kom hier regelmatig, ja. ja. In de winkel. U recenseert uh, dit soort boeken, hè? Ja, ik ben recensent van kinderboeken, inderdaad. Ja. Ja. Kan je nou zeggen dat u ook meer boeken met maatschappelijke thema's... op het bureau krijgt van de uitgevers? Ja, dat begint wel, uh, wel te komen. Het is de laatste tijd wel een soort trend... dat uh, boeken erg, echt ergens over moeten uh, moet gaan. Dit is bijvoorbeeld het geweldige Grote Vriendjesboek. En wat me daar weer in opvalt... is dat er uh, bijvoorbeeld kinderen met een, uh, met een handicap... Een handicap jongetje ja, zitten. Ja, jongetje heeft in... dus een handicap is een donker jongetje met maar één armpje. En uh, achter op de, de groepstekening... zie je dat er een jongen in een, uh, in een rolstoel zit. En zie je een tekening van kinderen echt van... Allerlei soorten een meisje met een hoofdhoek en een jongen in een rolstoel. En uh, nou ja die, ja, die diversiteit. Dit is een Engels boek. En wat die hebben die we hier we... nog? Een ander boek? Hoe heet dat? Ja, dit is het... in dezelfde reeks. Oh, nou. Het grote papa, mama, broertje, zusje boek. En daarin zie je ook wel duidelijk dat uh, ook twee papa's kunnen zijn. Dat ze ook een papa met een, uh, met een donkere papa ja. relatie ja. kan hebben. En uh, nou ja, dat alles... Uh, dat alles kan. Is dit nou relatief nieuw, wat we hier nu zien? Uh, ja, je merkt wel dat in Nederland een beetje de verschuiving is. Dat, dat er een soort bewustzijn op dat gebied uh, is, uh, is gekomen. Ja, ja en dat uh, uh, bijvoorbeeld een, boek over, uh, een, een printboek over homoseksuele relaties. Dat, dat bestaat eigenlijk nog niet heel erg op die manier. En de boeren en de Dierenarts is die daar wel echt een nieuw boek in. Wat het vooral nieuw maakt, is dat het niet zo nadrukkelijk uh, is. Ja. Tip uit Utrecht. Ja. De boer die verliefd is op de dierenarts. Ja, wil je een klein stukje voorlezen tot slot? Die, die boer wordt steeds naar de dierenarts uh, door de dieren gebracht... omdat ja, hij moet vooral bij die dierenarts zijn. En uh, dan zegt de dierenarts op een gegeven moment... jouw dieren zijn helemaal niet ziek. Volgens mij ben jij een beetje ziek. Ik ben ook een beetje ziek. En die vrolijke ziekte heet verliefdheid. En daarvoor is er maar één medicijn. En dan gaan ze samen op dat kleedje leggen. Hand in hand naar de hemel staren... En de, de dieren staan er allemaal uh, vrolijk bij, want hun missie is geslaagd. En dan staat daar. Nu is alles precies zoals het moet zijn. Eind goed, al goed. Zo is dat. Amen. Ja, <lacht> mooi boek, dus. Ja. <lacht> Ja, daar kunnen kindertjes ook heel goed op slapen, denk ik. Eh, als alles zo is zoals het moet zijn. Marco B. Visser maakte deze bijdrage over diversiteit... in boeken voor peuters en kleuters. Straks in Utrecht komen vandaag honderden mensen bij elkaar... om een oplossing te vinden voor hun woekerpolissen. Dat is belangrijkste verhaal. Om zes uur. We hebben gekozen voor uh, Italië. Een dag na de verkiezingen werd in Florence een migrant doodgeschoten. Migranten voelen zich onbeschermd en gaan sindsdien de straat op.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 Bestel je bamboe onderkleding op amigo.com. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. NPO Radio 1. Het is half zes, tijd voor door het en het nos journaal Minister Grapperhuis werkt aan een wetsvoorstel om roekeloos rijgedrag strenger te kunnen bestraffen. Wel zwaardere straffen voor zaken als appen achter het stuur, bumperkleven, onverantwoorde inhaalmanoeuvres en door rood licht rijden. De Tweede Kamer vindt dat mensen bij gemeenten... ook in de toekomst met contant geld moeten kunnen betalen. Steeds vaker kan bij gemeenten alleen nog maar met een pinpas worden betaald. Dat zou veiliger zijn en tijd en geld besparen. Maar een ruime meerderheid in de Kamer vindt... dat die gemeenten moeten worden teruggefloten. De UMC Utrecht kan met een nieuwe scan direct een delirium herkennen. Bij zo'n delir zijn mensen door een infectie plotseling verward, kunnen ze gaan hallucineren. De UMC kan met elektroden op het hoofd van de patiënt... na een minuut met zekerheid zeggen of er sprake is van zo'n delir. Eerst was daar een dure hersenscan in een MRI voor nodig. En het Nederlands Handbalverbond doet aangifte... vanwege uitgelekte beelden waarin oranje handbalsters... naakt in een sauna-complex te zien zijn. Twee video's waarin zeven internationals zich omkleden... die stonden een tijdje op een pornosite... en volgens RTL Nieuws zijn die beelden ruim 10.000 keer bekeken. Die maakt zoiets, denk ik dan. Maar goed, door Radmegers, dankjewel. Wij gaan naar Marco Verhoef voor het laatste nieuws over het weer. Wat krijgen we vanavond? Wij krijgen te maken met bewolking en wat lichte neerslag hier en daar. Een licht buitje of eventjes wat regen. Maar dat trekt in de avond al wel noordwaarts. En dan wordt het in het zuiden al vrij snel droog. En in de loop van de avond het midden. In de nacht ook het noorden weer droog weer met opklaringen. En ja, dan gaat de temperatuur natuurlijk ook meteen weer omlaag. Kan tot dicht bij het vriespunt dalen. Hier en daar misschien net eronder. En dan is een klein beetje gladheid niet helemaal uitgesloten morgenochtend morgen, ja, ja, ja. Ook uh, misschien wat nevel of mist hier en daar. Allemaal niet op uitgebreide schaal. Maar ja, dat lokale karakter maakt het juist wel extra gevaarlijk. En hoe ziet de donderdag eruit verder? Heel wisselend. We starten met zon in het oosten van het land. In het westen is het al snel bewolkt. Er volgt regen. Dat trekt dan weer oostwaarts over het land. En in de middag klaart het dan in het westen langzaam weer wat op. Uh, duidelijk meer wind dan vandaag. Uit het zuiden waait het matig tot krachtig. Later wordt de, op de dag wordt de wind zuidwest. En de temperaturen liggen zo rond de 7 tot 9 graden. vrijdag? Ja, dat is dan weer een meest droge dag, althans overdag. Aan het eind van de dag begint het in het zuiden weer wat te regenen. En dat luidt een heel wisselvallig weekend in. Want dan hebben we toch echt veel bewolking, zowel zaterdag als zondag. Regelmatig valt er ook regen. Het is wel erg zacht, want in het weekend wordt het 13, misschien wel 14 graden. En tussendoor een zonnetje misschien? Ja, voor het weekend ben ik daar toch erg bang voor, hoor. Ik ja. houd erop dat het toch vaak grijs is. Ja kan je ook niks aan doen. Dankjewel. Marco Verhoef, door naar de verkeersinformatie bij Nand De avondspits verloopt wat drukker dan normaal... maar toch zijn er niet al te veel bijzonderheden. Vertraging op de A4 valt tegen Amsterdam-Den Haag... ongeveer een half uur bij Hoogmaade. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... was een storing met de spitsstrook bij Barneveld. Nou, inmiddels is die weer geopend. Er staat vanaf de afrit puntschoten nog wel 7 km fieden. Verderop op de A1 richting Hengelo... ongeveer een half uur vertraging bij Twello in 6 km... Op de A325 van Nijmegen naar Arnhem was een ongeluk bij het Gelredoom bij Arnhem. De weg is weer vrij, staat wel 5 kilometer file vanaf knooppunt Ressen met 20 minuten vertraging. Wist je dat fysiotherapie al enkele jaren een universitaire opleiding heeft? Op de campus van Somt in Amersfoort word je opgeleid tot universitaire master in fysiotherapie.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 Twee minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Wat moet u doen met uw woekerpolis? Heel veel consumenten zitten met die vraag. en kunnen vandaag terecht op de Nationale Ontwoekerdag in Utrecht. Een evenement georganiseerd door onder andere de Consumentenbond... en Maanblad Plus Magazine. Want vooral ouderen zien soms niet de ernst van het probleem in. En dat kan ze vroeg of laat heel veel geld kosten... hoorde verslaggever Jeroen Schutijzer. U heeft al advies gekregen Ja. om wat voor... Uh... Woeker, Polis gaat het? Ik heb er twee. Eentje is een koersplan en eentje is een fundplan. En die zijn allebei van Egon. Die zijn al heel oud, precies. En ik heb Egon diverse keren benaderd om te vragen kan ik het niet omzetten in iets anders... zodat er nou ja, nog iets overblijft van mijn inleg... of dat ik iets winst daarmee kan behalen. En uh, ze hebben me elke keer gezegd... nee, dat kan niet. En ik heb nu hier gehoord dat ik het, uh, de een het beste gewoon kan stopzetten... en dan kan ik dat geld zelf uh, op een goede rekening zetten. En de ander kan ik omzetten naar een bankaire... Lijverrente. Nou ja, in ieder geval gaat er dan niks meer af. Dus uh, dat zijn hele goede oplossingen. En het schijnt zo te zijn dat Egon zelf ook zulke rekeningen heeft. Dus ze hadden mij makkelijk kunnen zeggen... mevrouw Peters, u kunt, uh, u kunt dat zo doen. En, uh, dus ik voel me door Egon eigenlijk na vandaag uh, nog slechter behandeld. Maar ik ben heel erg blij met het advies wat ik heb gekregen. Voor hoeveel duizenden euro's bent u nou het schip ingegaan? Nou, dat is een goede vraag. Dit jaar ben ik zelfs mijn inleg uh, kwijtgeraakt. Dus uh, het is uh, een drama. Hoe voelt u dat nou? Kijk, ik kan me nog iets voorstellen. Dat ze zo'n product in de markt zetten. Nou, dan komen we er met z'n allen achter. Het deugt niet. En als ik eigenlijk nu door wat ik vandaag heb gehoord begrijp... eigenlijk pas goed begrijp... dat ze zelfs daarna en zelfs in alle contact met mij... gewoon echt heel veel elk jaar eraf halen. En ook zo dat ik het niet kan zien. Nou, dan voel ik me echt zo ontzettend genept. Erik Bogaerts van uh, Plus magazine. Waarom deze dag? Omdat wij weten dat er nog uh, miljoenen woekerpolissen zijn en met name 50plussers die hebben een woekerpolis bijvoorbeeld met hun hypotheek of als extra potje voor hun pensioen. En die hebben hem eigenlijk jarenlang in de la laten liggen? Ja, daar lijkt het wel op ja, want bij de woekerpolisverenigingen zijn Ongeveer 150.000 mensen hebben zich daar aangemeld. Terwijl er nog miljoenen polissen lopen. Dus heel veel mensen doen niets met hun woekenpolissen. En dat is zonde, want dat kost alleen maar geld. Hoe komt dat? Een beetje kop in het zand steken? Het zou kunnen... Ik, ik weet niet precies waarom mensen iets niet doen. Dat is altijd heel moeilijk te verklaren natuurlijk. Wat wij proberen vandaag is het om, om het in elk geval even zichtbaar te maken. En hoe gaat het in zijn werk vanmiddag? Mensen hebben zich aangemeld. In totaal uh, uh, duizend aanmeldingen hebben we gekregen vandaag. Uh, meer mensen konden we niet helpen. Ze komen hier naartoe. Hier zitten 40 adviseurs klaar. En daar krijgen mensen een gesprek van 15, 20 minuten. En daarmee hopen we een beginnetje te maken van met het ontwoekeren. Zodat ze een beetje weten welke polissen ze hebben. En wat ze daar eventueel mee zouden kunnen doen. Sommige mensen verliezen echt heel veel geld. Ja, dat heb ik ook gehoord van de adviseurs. Dat het echt gaat om tienduizenden euro's. En dat is gewoon echt zonde. Wat zegt u nou? Hoe mensen genaaid zijn. U bent boos. Heel erg boos. Voor hoeveel geld bent u het schip ingegaan? Voor 100.000 euro. En dat zit hem in eh, dat ze dus een overlijdensrisicoverzekering afgesloten hebben... en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En daar kwam ik na mijn 65e jaar pas achter. En er is dus een verzekering die al vanaf 1989 liep. Dus 20 jaar lang. En nou bent u hier geweest vanmiddag voor advies? Ik wist het, een aantal dingen wel al, hoor, maar hoe kom ik er op een fatsoenlijke manier vanaf? Daar ging het mee om, maar daar ben ik niet zoveel mee opgeschoten. Uh, ontbinden en uh, adieu, paraplu, met die verzekering. Hoeveel polissen had u? Zes stuks. En bleken dat allemaal woekerpolissen te zijn? Uh, vier sowieso, ja. Maar je weet ook niet wat je moet doen. Je, je, je krijgt nu het advies om met een onafhankelijke adviseur in zee te gaan. Maar ze zijn allemaal onafhankelijk. Dat zeggen ze, ja. Ik weet al jarenlang dat ik dit aan moet pakken, maar ik weet niet wat ik aan moet pakken. En bij wie. U wilde wat geld sparen voor later. Ja. Daar ja. is het toch allemaal om begonnen? Daar is het allemaal om begonnen, ja. En waar eindigt het mee? Ja, nog steeds weer. Ja, want kan je naar de muur gestuurd worden? Want ik weet het nog steeds niet. Het is uh, verschrikkelijk. Het is uh, al meer dan tien jaar verder. En je bent nog geen steek verder. Hier moet de politiek wat aan doen, vind ik. Die banken die zijn uh, schuldig. En die verzekeringsmaatschappijen. Maar die worden gewoon, uh, en die die worden gewoon uh, hand door hoofd gehouden. Elke keer is de minister van Financiën. Ze zei, we doen eraan. De jager. De jager? Die is al begonnen. Die is begonnen van, ik doe eraan. Nou, daarna is hij weg. Komt de ander, ik doe het eraan, dus je weg. Er gebeurt gewoon niks. Tja, en of de mensen nou met deze dag verder zijn gekomen, ik weet het niet. Er is in ieder geval veel woede daar in Utrecht op de Nationale Ontwoekerdag. En er zijn in de loop der jaren zo'n 7 miljoen van die woekerpolissen verkocht. En lopen er naar schatting nog 2 miljoen. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars vanmiddag. Tien minuten over half zes bij gemeente moet je ook met contant geld nog kunnen betalen aan de balie. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu kan je in sommige gemeenten helemaal niet meer met contant geld terecht. Dat ze blijkt vandaag. In Den Haag is er ophef, verontwaardiging, slaggever Marleen de Roy. Want wat is het probleem? Stel je voor, je hebt geen pinpas. Misschien omdat je ouder bent, of omdat je in de schuldhulpverlening zit... en je daar is aangeraden om niet meer alles met de pin te betalen... maar cash te betalen. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld omdat je slechtzien bent... en dat je, je dan liever met je munten en de biljetten wil betalen... die je nog wel kan zien en vasthouden... in plaats van dat je op het oké-knupje okay drukt... terwijl je niet precies ziet welk bedrag er nou in dat scherm staat. Ja, dan kan je in sommige gemeenten niet meer terecht bij het stadhuis... Leiden, Deventer, Tilburg, Amersfoort bijvoorbeeld. Daar kan je je paspoort of je rijbewijs. en je parkeervergunning niet meer afrekenen met je pinpas, of met contant geld. Ja. En uh, ja, dat is voor sommige mensen gewoon buitengewoon lastig. En het verschilt dus per gemeente. In de ene gemeente is het uh, nog mogelijk om met contant geld te betalen. en bij andere niet. Ja, gemeenten mogen dat zelf weten. staat nu ook zo in de wet. En als het wenselijk is bij uh, een stadhuis. ja, dan mag je dat gewoon zo bepalen. En dat leidt echt tot grote verontwaardiging hier in Den Haag. Een meerderheid van de Tweede Kamer zegt... iedere gemeente moet verplicht beide aanbieden. En en, zeggen ze. En cash, en pinnen. Luister maar naar de Kamerleden van PvdA, van 50PLUS en SP. Ja, geld is gewoon een wettelijk betaalmiddel. Hè. Dus als je 20 euro hebt of 10 euro... dan mag een gemeente dat natuurlijk niet weigeren... iets wat een wettelijk betaalmiddel is. Je zou kunnen zeggen het is heel handig en veilig is in sommige gevallen. U zegt terecht in sommige gevallen. Dat is ook het, de, de reden, natuurlijk, geweest dat geleidelijk aan die voorkeur voor online eh, pinnen betaal, eh, betalen ontstaan is. Maar dat moet niet zo gaan worden dat langzamerhand het als een soort sneeuwbal. als een lawine, alles maar groter wordt. Dat uiteindelijk dadelijk bijna iedereen zegt: U kunt alleen nog maar pinnen. En ik denk dat het slim is dat als we een overheid. Willen zijn die mensen helpt als ze schulden hebben, maar ze ook behoed voor schulden maken, dat je dan zelf in ieder geval contant geld mogelijk maakt. Hmm. Ja, nou, er is inderdaad wat onrust in Den Haag. Maar ja, al denkend vraag ik mij: af ligt dit wel bij Den Haag? Als het om gemeente gaat? Ja, dat is een goede vraag. En ook een terechte vraag. Want uh, je kent het woord decentralisatie. Zeker. <lacht> We hebben namelijk heel veel verantwoordelijkheden teruggebracht naar de gemeente. Gezegd, nou, dat mogen jullie allemaal zelf uitzoeken, zelf bepalen. Maar goed, dat, dat, dat vinden de hier over dit onderwerp zeggen de partijen weer... nee, dat moet toch vanuit Den Haag komen. Ook regeringspartijen hebben gesproken, CDA, VVD bijvoorbeeld. Ook zij zeggen dat deze verplichting vanuit Den Haag... moet worden opgelegd bij de gemeente. Cash betalen voor u en voor mij, waar je ook bent... als u morgen naar de grote supermarkt gaat, dan is het bijna allemaal pinnen... Maar een supermarkt zal nooit weigeren als iemand cash betaalt. Het is gewoon een wettig betaalmiddel. Dus en het is natuurlijk heel raar dat juist de overheid die dat wettig betaalmiddel heeft ingesteld, dan dat zou weigeren bij mensen. Dus uh, als CDA vinden we dat je ook gewoon met contant geld bij je gemeente terecht moet kunnen. Kan de politiek in Den Haag daar nou wat aan doen eigenlijk? Jazeker, want um, gemeenten mogen heel veel zelf vinden... maar als het om wettelijk betaalmiddelen gaat... dan doen we dat echt nationaal, dus hier in de Kamer. Um, en ja, als in de wet staat uh, dat het allemaal met de pin mag... Ja, dan duperen we gewoon groepen. Dus dan wordt het tijd om de wet aan te passen. Ja, let wel, het gaat hier echt specifiek over overheidsinstellingen. Zoals dus als je vergunning ophaalt bij het gemeentehuis... Hier onder onze redactie vlakbij zit uh, een supermarkt waar je alleen kan pinnen. Nou, dat moet gewoon kunnen, zeggen de partijen. In ieder geval een groot deel van de partijen. Want dan kan je privaat kiezen. En dan kan je zeggen: Nou, uh, als ik hier niet kan pinnen, ga ik wel lekker naar een andere supermarkt. Waar ik wel met, uh, of als ik hier niet cash kan betalen, dan ga ik wel naar een andere ja, supermarkt. Precies. Dus dat moet gewoon privé geregeld worden. Maar overheidsstellingen zeggen: de meerderheid van de partijen moeten en en aanbieden. Dus dan moet de wet worden aangepast. Gaat dat gebeuren, denk je? Nou, daar zal uiteindelijk de minister van Financiën over gaan. Een debat is in ieder geval aangevraagd. Een meerderheid is er nu ook voor. En de minister heeft in ieder geval al in een, re een reactie laten weten dat hij dit onderwerp in ieder geval aan de kaak wil stellen. Kijk eens aan. Dank je wel, Marleen. Kijken we nog even naar de weg. Wat drukker dan uh, normaal, zei je, Wijnand. Is ja. dat nog steeds zo? Dat is nog steeds het geval. Vooral ten zuiden van Utrecht, in Noord-Brabant... en ook al bij Rotterdam. Toch uh, gebeurt er niet zo heel veel. In ieder geval zijn er niet zo heel veel ongelukken gebeurd. Uitzondering is nu wel de A6, muiden richting Beloord. Daar ging het mis bij de Afrit band. Een ongeluk met uh, drie auto's. Daar staat drie kilometer file vanaf Lelystad. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... is een vrachtwagen stilgevallen bij Gouda. Daar staat vanaf Nieu 8 kilometer. En de Rijnstrook is dicht. Nieuws en Co brengt je verder. Ook als je stilstaat. met DT, ook bekend van de briljante Noorse comedyserie Lillihama. 10 minuten voor zes, je hebt rijke mensen en je hebt rijke mensen. Amazon-oprichter Jeff Bezos is met 127 miljard dollar... Um, de rijkste. Hij staat sinds vandaag de boek als rijkste ter wereld. En vanochtend werd bekend dat hij op de jaarlijkse ranglijst... van Zakenblad Forbes Bill Gates van de eerste plek heeft gestoten. Peter van Lonkhuizen is auteur van het boek Denken als Bezos... dat volgende maand verschijnt. Meneer van Lonkhuizen, welkom bij Nieuws Inco. Goedemiddag. Hallo, hallo. Kwam dat bericht vanochtend in de ochtendkrant... voor u nog als een verrassing? Nee, dat zit er al de hele tijd aan te komen. Want hij was al heel wat geld aan het verzamelen? Ja, hij was al uh, aan het oprukken en uh, hij was eigenlijk al boven, uh, boven uh, Gates uitgekomen. Maar omdat het nu in de Forbes staat, is het nu officieel. Ja, <laughs> zo is dat. Ja. Vertel eens, wie is deze Jeff Bezos? Ja, hij is de, de oprichter, uh, nog steeds de, de grote baas bij het bedrijf Amazon. Het is een Amerikaans uh, webwinkelbedrijf, um, vergelijkbaar met, met een uh, bol.com in Nederland... Maar dan... Uh, iets groter. Iets groter. <laughs> ja, ze zijn dus uh, actief in Amerika en in, in nog veel andere landen. Alleen nog niet in Nederland. En daardoor kennen we deze man eigenlijk nog niet zo goed. Nee, we weten wel, want we hebben het hier wel uh, vaak uh, in het programma over de kracht van Amazon. Dat het een, uh, ja, inmiddels een organisatie is met, met een enorme zak met geld. Hè? Niet alleen Bezos heeft heel veel geld, maar Amazon ook. Ja, ze zijn nu uh, samen met Apple zo'n beetje... De, het meest waardevolle bedrijf ter wereld. En ze maken winsten nou ja, in, de, in, de, in de orde van de grootte van miljarden. Waarmee ze nu dan, dan hier en daar een overname doen. Dat groeit als kool uh, uh, ja, en, uh, en het groeit maar. Het is leuk om te denken als Bezos. Wat kunnen we leren van deze miljardair? Ja, het is een buitengewoon boeiende man. Het is een heel slim... Ik wil haar zeggen ventje, want hij is niet enorm groot van stuk. Maar dat moet je natuurlijk niet zeggen tegen de rijkste man van de wereld. Maar het is een buitengewoon slimme, slimme vent. Uh, hij heeft al heel uh, vroeg uh, begrepen... dat je op internet uh, veel kapitaal kunt krijgen als je een goed verhaal hebt. Als je het goed verhaal hebt van... Uh, wij worden de allergrootste webwinkel ter wereld. Uh -huh. Dan komen de investeerders aanrennen en die zeggen... oké, okay, daar willen we bij zijn... En dan heb je veel geld. En wat doe je met dat geld? Dan ga je groeien. Hij ging groeien als, uh, ja, zo snel als die maar kon met zijn bedrijf. Dat is hij blijven doen, twintig jaar lang. En is, is groei Gram. voor hem belangrijker geweest dan winst? Ja, uh, winst was... Uh, hij zei van, nou, ik, wil, ik, ik hoef eigenlijk geen winst. Winst, dat is... Uh, dat, dat, dat uh, uh, dat, dat, als je veel winst maakt, dan gaan andere bedrijven uh, denken... oké, okay, daar, daar zit veel winst, dan ga ik het ook proberen. Mm. Nee, ik wil alleen maar groeien, groeien, groeien. Dus geld wat die verdiende, die... dat gebruikte die om weer opnieuw te investeren en te groeien? Ja, uh, investeren, innoveren. Tegenwoordig doet Amazon niet alleen uh, wempwinkelen, maar uh, ze zitten ook in computers en in media en in, op allerlei andere gebieden. De opslag, noem maar op, ja. Ja, ja. Ja, het is een buitengewoon slim plan. Het is ook heel goed uh, gelukt, om het zo te zeggen. Hoe kijkt hij aan tegen het vernieuwen van producten, van je eigen ideeën? Um, uh, hij is heel erg gefocust op vernieuwen. Uh, hij wil heel graag dat Amazon een soort van innovatie-powerhouse is. Uh, dat, uh, dan, uh, dat, dat, het, dat het op de troepen vooruit loopt. Een van zijn, uh, zijn Jeff Vismen, zoals dat heet binnen het bedrijf... Dat is, het is altijd de dag één. Dag één op internet. Dat wil zeggen, het internet is nog maar net begonnen. Er moet nog zoveel gebeuren. Er komen elke, elke dag komen er weer nieuwe bedrijven met nieuwe ideeën. Dus je moet altijd proberen om die voorop, vooruit te zijn... door zo innovatief te zijn dat ze jou niet kunnen inhalen. Mm -hmm. En hoe is die uh, op zijn doel afgegaan? Want dat is wat u mede uh, intrigeert. Hè? Hoe hij ja, zijn doel voor ogen hield. Ja... Yeah. Ja, het is een, een ongelooflijk fanatieke man, die, uh, die, die uh, echt een control freak, okay. uh, die binnen het bedrijf met haar de hand de scepter zwaait. Uh, dat is grappig, want het is een bedrijf waar nu al meer dan een half miljoen mensen werken, maar het, hij, hij bestuurt het nog steeds alsof het een, een, een start-up is, alsof het een, zijn ding, zijn kind bijna is. Uh, en, en, uh, en als control freak. Ooit zei iemand bij Amazon die Jeff Bezos, dat is een, dat is een control freak. Uh, vergeleken met hem, zien andere control freaks er als de hippies uit. <laughs> Het is wel grappig, want volgens mij was de baas van Apple Steve Jobs, die overleden, is ook een ontzettende control freak. Hè? Ja, ja, ja ze, in die zin lijken ze, lijken ze wel op elkaar. Ze waren ook. Of zijn waren ook um, Echt van die bikkels, ze, ze, ze, die mensen ook uitkafferen... Als, het, uh, als, als ze vinden dat mensen niet doen wat ze beloven. Behoorlijk een, meedogenloos eigenlijk. Behoorlijk meedogenloos, ja. ja. ja het, is, het is een bijzondere combinatie, want Jeff Bezos is een hele vrolijke vent. Hij kan ontzettend hard lachen. Dat je denkt, jeetje, ik moet mijn oren dicht stoppen. Zo ongeveer als je me hoort lachen. Oh, echt hard lachen, bedoel ik? Ja, keihard <laughs> lachen. Nou, kan keihard lachen. Dat deed Jobs dus niet en Bill Gates dus ook niet. Want dat, dat is meer een nerd. Maar hij, hij is eigenlijk best een, een, een soort van lieve man die altijd met zijn kinderen wil, wil ontbijten en, en s'avonds uh, thuis de afwas doet. En dan gaat hij naar zijn werk en dan gaat hij. Keihard lachen. En intussen gaat hij zijn mensen uitkaveren. Ja. Dus, dus, het zijn ja, twee het is een twee gezichten eigenlijk. He, die dan <laughs> het, is, het is een bizarre combinatie. Maar het werkt, heel, het werkt op een of andere manier. Iedereen werkt daar heel hard. Wat, wat heeft u zo aan hem uh, gefascineerd? Waarom heeft u dit boek willen schrijven? Ja, vanwege de slimheid. Vanwege het verhaal over hoe iemand zo'n bedrijf opbouwt. En ook uh, omdat dit... Steeds meer het verhaal van, van de economie van nu wordt. Mm. En je hebt het, nu hebben we het over de, de Big Four of de Big Five. Uh, de grote bedrijven die zo dominant aan het worden zijn binnen de, de mondiale economie. Dat je daar als, uh, als Nederland kun je daar bijna niks meer aan doen. Je ziet de Google's en de Facebooks en de Amazons op je afkomen. En uh, ja, wat dan. Uh, ze nemen hier winkels over of ze gaan hier producten, producten verspreiden... of ze nemen de advertentiemarkt over... Hier staat erbij en je kijkt ernaar. Ja, de grote vijf. Dus Google, Facebook, Amazon, Netflix misschien. Kan ik me voorstellen? Uh, nee, um, uh, Apple hebben we het erover. Oh, okay. En Microsoft wordt daar meestal ah, nog bij gerekend. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, interessant. Laten we maar goed uh, uh, kijken naar wie er dan daar allemaal achter het stuur zit. Bij die grote vijf. Onder andere dus Amazon. Op 5 april verschijnt het boek Denken als Jeff Bezos. Auteur ja. Peter van Lonkhuis. Dank u wel hoor. Ja, graag gedaan. Meteen een na hier bij Nieuws in Co. Grote woede onder migranten in de Italiaanse stad Florence. Nadat afgelopen maandag een scène gelezen werd doodgeschoten. Een migrant volgens de migranten heeft de moord te maken met de opkomst van extreemrechts. Gaat u zo meer over horen.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 Dat is de clou van de mol? Nederlands hoofd zonder wie Nederland geen Nederland zou zijn geweest. Luisteraars, de lander de zee in de lucht, de oost en westen vaar ook ter wereld. Luister naar Kunststof, morgen om half acht. Fred de Jonge. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle van kanten.